Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft doelen van Hezbollah aangevallen diep in Libanon en langs de grens. Volgens de strijdkrachten zijn onder meer wapenopslagplaatsen getroffen. Het is waarschijnlijk een vergelding van de raketaanval gisteren op de door Israël bezette Kolanhoogte. Daarbij kwamen op een voetbalveldje zeker twaalf kinderen om het leven. De Israëlische premier Netanyahu houdt Hezbollah verantwoordelijk. De terreurbeweging zelf ontkent... De Israëlische stafchef Halevi heeft gezegd dat hij de strijd in het noorden wil opvoeren na de aanval van gisteren. Volgens de Times of Israel is Halevi er zeker van dat de raket die op het veldje neerkwam van Hezbollah was. Iran dat Hezbollah steunt waarschuwt Israël voor wat het land een nieuw avontuur in Libanon noemt. In Venezuela zijn vandaag presidentsverkiezingen. President Maduro, die nu elf jaar aan de macht is, hoopt opnieuw te winnen. Maar onafhankelijke peilingen wijzen uit dat de oppositie veel kans maakt op de overwinning. De oppositie heeft zich verenigd met een oud-diplomaat, Edmundo González, als gezamenlijke kandidaat. De vraag is of president Maduro een nederlaag zal accepteren. De eerste trainingssessie voor de triatleten op de Olympische Spelen in Parijs gaat niet door. De scène is nog altijd te vervuild, zo meldt de organisatie. En na tests is besloten om het zwemonderdeel van de training te annuleren. De waterkwaliteit van de scène is al langer een punt van zorg. Volgens de organisatoren is de waterkwaliteit achteruit gegaan door de regen van de afgelopen dagen. Maar ze zeggen dat ze erop vertrouwen dat die kwaliteit weer genoeg is verbeterd... voordat de daadwerkelijke triathlon overmorgen van start gaat. De grote natuurbrand in Californië is een van de grootste ooit in de Amerikaanse staat. Tot nu toe is ruim 140.000 hectare bos verwoest. Duizenden mensen zijn ge geëvacueerd. Door de droogte krijgt de brand weer het vuur amper onder controle. Het weer, eerst langs de oostgrens nog kans op een bui. Verder zonnig, vooral in het westen en in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Staat wel ergens zo'n maan die je de huid, maar als je boter op je hoop dan blijft er dan maar liever uit.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 En er is geen zee zo die en geest, Al de Scheveningse zee, Daar valt alleen de hoog volledig. En er is geen strand zo charmant, Al het Scheveningse strand, Daar flirkt de vloed van Nederland. Oh, gooi je bij, salut! Oh, Jean, wat een eindgenale temperatuur! Groen groen, groen nog groen En er is geen zee zo die en gay, als de Scheveningse zee, daar baat alleen de Hongkollee. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, dat vleurt de bloem van Nederland, het splees. voldoen, toch twee koffie zo fijn om een paar uurtjes gereden. Oh. Yeah.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 van Bob Scholten, een potpoeri, met onder andere eens een zonnetje onder de mensen. En daarvoor hoorde u Louis Davis met de Scheveningse Zee. En zie je waarom Zandvoort, lokale omroep de Badplaats van Zandvoort. De volgende plaat is uh, van een formatie genaamd Snip en Snap. Was een Nederlands komisch duo bestaande uit Willy Walden. Dat was Snap. En Piet Muiselaar, dat was Snip.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 Nalma de immigratie nog zo veel, dan dan ik blijf thuis omdat ik hou van Amsterdam. Monsieur dames en frans, sous les toits d'Amsterdam, paroles de Guy de Maupassant, en musique de Guy de Michelin. Sous les toits d'Amsterdam, daar woont Janssen, Samson, avec un conducteur van de tram.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 Warum is Amsterdam zo so schön, zo so schön, zo so schön? Want die marken zijn teveel.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 Rauschweischer geben. kein Hotel meer zu kriegen, haben wir das Vergnügen, zich bij Partikulieren wieder einzukovertieren. Vielleicht hebben ze immer noch een Schlüssel von Zimmer. Daarom is Amsterdam so schön.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 want dan heb je een goede dag En loop je oude oh, trouwe wekker af Zeg dan niet over oh, wat heb ik nou een Zing een vrolijk liedje als je opstaat Want dan heb je een goede dag Je oude trouwe wekker af Zeg dan niet door, wat heb ik nog? Zing een volle liedje als je opstaat Want dan heb je een voorde dag Afluid je het zo het zo met papa dee, het is vlucht geleerd het gavas gesmeerd toe als ik een fluites mee. iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Deze melodie en ik sta vol dom. luid je het zo? Of zing je het zo? Bibab met u deen, je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een eens mee. Heb ik soms een slecht humeur? Valt het werk me zwaar? Lijkt het leven?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 De grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapeldol dom. Afluid je het zo of zing je het zo? Wie bij die leert het direct: Zo gaat het perfect toe als ik een fluiters dus mee. Stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik stapel dol. afluit je het zo? Of zing je het zo? Mijn papa doet dit je leert het direct, zo gaat het perfect. Doe als ik kan eens mee, doe als ik kan eens mee.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 Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de manenschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, sfeer. En nu heb ik hem voor u klaarstaan. Onder vertolking van Willy en Wildeke Alberti. Met een reisje langs de Rijn. En hun opname 1969. Luistert u maar. Laatst trokken we uit de loterij. Een aardig flesje.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 Want lang was die dusje. Dat doet een bonte dinsdagavondtrein Alle huizen aan van ons land En ze leert de mensen weer een beetje vrolijk zijn Overal waar zij beland. Geef haar veilig spoor Laat haar lachen door Want die volgepropte bonte dinsdagavondtrein Puft uw zorgen aan de Ah! Uh -huh.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 Ik heb mijn geluk in jou gevonden, het mooiste dat ik ooit bezat. Bloentje, ik wil het je nog eens zeggen, dat ik zelfs weer van je hou, altijd wil ik aan je denken. Bloentje, bloentje, slechts aan jou. Een huis met een tuintje gehuurd Gelegen in een gezellige buurt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 Die heeft dit, die dat gedaan Laat je dag dan niet bederven Luister eerst naar deze raad Je zult zien, je zult beleven Dat het dan veel beter gaat Wees toch vrolijk in je leven Dan kom niet in de dag Geef de zon toch ook een kans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 Want is niets maar op die nee, streng, dan en dan breed, daar waar zich de golfjes van de omstool, mengen met de deining van het ei. Waar het kariljon der toren. winkelt door de lucht zo klaar en bleek. waar ik eens maar ik ben geworden wat ik ben Dat ja, dat is de mooiste stad Die ik op de wereld ken Amsterdam Er is geen stad die ook maar even aan je tippen kan Amsterdam Of je bent of keert, er is maar één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 De nuchtere geest van heden, ons werkelijk dag ontnaam. Stierwald...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 Bekeken. En zijn we niet door schijn verblind, komen we vaak tot de conclusie: wij zoeken ver naar een illusie, die je vlakbij zo dik dikwijls vindt.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 Is de Roman stil verlaten? Zo... Voor Het mooie des te waren van Ja, lachen jullie mij, jullie hebben gelijk! Het leven is heus, niet zo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 Voor de eerste landelijke bekendheid van artiesten zoals uh, Snip en Snap, wat ik u dus straks vertelde. Onder andere Bobby Groepen, Toon Hermans, Rudy Carel, Bob Scholte, de Triakets en Willy Alberti. En u hoort de openingstune nu gedaan door Willy Alberti. U hoort er met de bonte dinsdagavondtrein. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot ziens. Elke dinsdag doet de bonte dinsdagavondtrein alle huizen aan van ze leert de mensen weer een beetje vrolijk zijn, overal waar ze hebben lang. Succo, succo, succo, succo, haar succo, succo, succo, succo, succo, succo, succo, succo, succo, succo, door succo, succo, succo, succo, succo, dinsdagavond. u een Tik tik tik. Hey,